Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het MBO en het hoger onderwijs blijven in ieder geval nog een week langer dicht. Organisaties in het MBO en hoger onderwijs spreken van een tegenslag. Maar dat er op 14 januari alweer gekeken wordt of de maatregel verlengd wordt, stemt deze studentenclub hoopvol. Wat het maar een week is, zegt ook wel dat denk ik, het kabinet inziet dat het sluiten van het onderwijs veel gevolgen heeft voor studenten. Dus dat ze dat niet voor een hele lange periode doen, dat stemt me dan nog een heel klein beetje hoopvol. Studenten aan universiteiten, hogescholen en MBO's moeten dus voorlopig nog digitaal onderwijs volgen. Alle patiënten die vanaf donderdag worden opgenomen in het Radboud UMC Nijmegen krijgen bij binnenkomst een PCR-test. Met een positieve test is de patiënt wel gewoon welkom in het ziekenhuis. Maar zo kan de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen worden. Een Franse vrouw ging goed het nieuwe jaar in. Ze gooide op oudjaarsavond 80 cent in een gokautomaat. En uiteindelijk won ze meer dan 200.000 euro. Samen met haar moeder was ze op vakantie en ging na een bezoek aan het casino naar huis met de jackpot. En dan nog serie nieuws. Vanaf vanavond is de Bay Harbor Butcher, oftewel Dexter Morgan, terug op tv. Surprise, motherfucker. Bijna tien jaar na het laatste seizoen, wat voor veel mensen een behoorlijke teleurstelling was, is Dexter terug. Niet in Miami, maar in het ijskoude dorpje Iron Lake. In 2013 fekte de serie seriemoordenaar zijn eigen dood. Nu probeert hij zich los te maken van zijn bloederige verleden. En voor de fans doen een aantal oude bekenden mee. Dexter is iedere maandagavond om 11 uur te zien op MVP. PO3. Het weer, het regent vooral in het zuiden van het land flink. In de rest van het land komen een paar buitjes voor. Morgen bewolkt en regenachtig, dan een graad of vijf. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is een aanrijding geweest op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Hoorn en Wogenum staat drie kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De reishok is daar nu dicht... Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. FM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. De herhaling van Alternative FM. In de zoveel tijd maakt hij uh, toch iets moois ervan, deze Frank Bond. Tenminste Francis Alban Blake. Maar Frank Bond zit eigenlijk achter Francis Alban Blake, want hij uh, voert het uh, min of meer uit. Het werk wat uh, deze uh, muzikale filosoof en ook dichter heeft achtergelaten, want hij uh, is vrijwillig verdwenen, zo wil het verhaal. En op uh, 1 april dan uh, willen ze daar een, een bijdrage leveren... om hem weer eigenlijk tot leven te wekken. Door middel van een album waar ook dit nummer op uh, terug te vinden... More is not the answer. Uh, dat gaat uh, toch wel uh, vanuit het perspectief van de natuur bekeken. Hè? Er is... Uh, in kabinetsland is er waarschijnlijk een uh, nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. Dus uh, dat is een beetje het uh, verhaal ook uh, achter dit uh, nummer. Want uh, de natuur is al een beetje naar de klote. Als het, uh, op, uh, uh, het uh, verhaal van Francis Albon bleek achter, achter, uh, als je af wil gaan. Want ja... He, alles wat kapot is, mag ook kapot klinken. Dat was een uitspraak uh, van hem overigens. Uh, want wie schuilt er achter die Francis album bleek... dat was uh, Frans de Blaak of is Frans de Blaak. Waar de man uithangt, dat weet haast niemand. Uh, er zijn uh, verhalen uh, bekend uh, dat hij ergens uh, gewoon onder de radar zit. En misschien zit hij wel uh, dit helemaal uh, van een afstand uh, te bekijken... en te beluisteren en weet ik allemaal wat nog meer. Want... Ja, je hoeft uh, niet uh, op uh, de radar te zitten om alles uh, te kunnen volgen. Je kan van alles en nog wat uh, doen. Ik heb ook naar Hunter zitten kijken. En uh, daar heb je wel middelen voor om uh, buiten alles en iedereen om uh, te blijven. Goed, uh, dit uur staat helemaal in het teken van een tienjarige bestaan van uh, de King Forward Records. 8 oktober was die dag dat ze dat uh, vierden. Uh, dat deden ze met, uh, met, ja, met behoorlijk wat... Nederlandse uh, producties of Nederlandse muzikanten. Uh, om maar even wat te noemen. Joey Vriend, uh, Jacob D. Edward, die speelde daar. Um, ik uh, geloof ook. Portem Cole. En Mommy's Tree, Baker Songs, was er ook. Um, en met bijvoorbeeld Jacob D. Edward met jouw Vriend... en met Ruud Bakker van Bekersongs heb ik ook een uh, gesprek opgenomen... en die ga je straks ook horen. Dus, um, bovendien is er nog een kleine uh, leuke uh, uh, aanknopingspunt met morgen... want als je straks het uh, gesprek met uh, Jacob D. Edward hoort... dan hoor je de kanonskogels uh, eigenlijk een beetje door de straat heen. Uh, dus wat dat er gaat, het leek wel oudejaarsavond op dat moment. Maar goed, uh, dat is nog eventjes wachten... Um, niet alleen het huidige werk... Uh, wat we van King Forward Records uh, kennen... maar ook wat er al eerder is uitgebracht... komt langs, zoals bijvoorbeeld deze... van Pale Puma... of Pale Puma... en I Don't Wanna Be A Stranger... met zo'n leuk... en aardig rafelrandje eraan. flutter through your mind. I can hear those sultry sounds. My ears are open wide. I'm though I once again. And the songs how they scream they blind me as they sound. Stick around There's no place for me back In the silence of the night In the morning you'll begin to see Where I've been blinded from your eyes All is beauty, all is fear Oh, and it's frightening When it's worth it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 She'd sing me the song of the siren No giant pains, the skies Sing to me sweet songs of summer Place throw me back. Het jaarig bestaan van het King Ford Records label. Ze zitten even buiten bij de Piers. Club en buurthuis in Volendam. En een van de mensen die sinds kort, want eigenlijk is hij er in 2019 bijgekomen. Dat zegt hij net uh, tijdens uh, het optreden. Dat is Jacob D. Edward. Als we even kijken van, van, uh, van ja, wat er allemaal gebeurt met dat label. Want uh, het is niet zomaar een label. Het is zeker niet zomaar een label. Het is een, sowieso een indie label. Dus een uh, independent label. Um, het wordt allemaal gerund door Frank. Mm -hmm. Dus die man heeft ontzettend veel werk. Ja. Ons allemaal. En hij wil ons allemaal een, uh, een betere kans geven in de muziekindustrie. Mm -hmm. Dus um, het is zijn project eigenlijk om, uh, om ons verder te helpen. En hij, hij, hij ziet gewoon iets in muzikanten. Ja. En die probeert hij... De muziekindustrie eigenlijk in te krijgen. Ja, uh, wat heeft hij voor jou betekend? Eigenlijk alles. Uh, Frank heeft mij alles geleerd over. Hij heeft mij sowieso geïnspireerd om te gaan schrijven zelf. Toen ja. ik hem zag spelen in, ik denk, 2016. Ja. Uh, vervolgens werd hij mijn uh, gitaarleraar En ging hij mij helpen met songwriting. En is hij eigenlijk een beetje mijn muzikale mentor geworden. Ja. Uh, en daarin, uh, al mijn liedjes gingen eerst altijd naar Frank. Naar, voor zijn mening. Ja. En... Uh, om dingen bij te punten. Op een gegeven moment zijn we het dus ook gaan opnemen. Ja. Uh, want, uh, nou ja, het hoeft te geen betoog... maar Frank uh, Bond is uh, wel degene die ook een literaire achtergrond heeft... net als broer Paul. Jij bent er ook mee bezig. Is dat uh, wel fijn dat er een, een, voor, een vorm van reflectie is? Uh, een vorm van reflectie? Ja, in de zin van als je dus een tekst of wat dan ook aanlevert... dat je dan uh, zoiets... Daar zit ik aan te denken? Ja, zeker weten. Wij zitten ja. natuurlijk heel erg op één golflengte wat betreft uh, het bespreken van teksten natuurlijk. Omdat uh, nou, vooral Frank heeft alles gelezen wat ik, uh, waarvoor ik ben geïnspireerd voor deze EP. Ja. Dus uh, het romantische en het moderne. Ja. Dus elk klein stukje symboliek wat ik erin stop uh, is niet verloren aan Frank. Ja. En uh, de vorm waarin op ik dingen doe. Uh, mijn nieuwe single die uit gaat komen, La Belle Dame. ...begint bijvoorbeeld in Medias Res, wat een concept is uit de modernistische poëzie. Uh, midden in de actie. Het is een, uh, als een vorm van epic in literatuur. Je moet midden in de actie beginnen en uh, daarna... Uh, ...je ziet eerst eigenlijk het einde... Of je, je wordt midden in de actie gedropt en dan daarna begint het verhaal eigenlijk pas. Ja, dus je moet er eigenlijk wel wat moeite voor doen om het uh, verhaal eigenlijk een beetje ook, uh, te begrijpen? Of, of uh, zie ik dat verkeerd? Nee, dat zien we overal. Dat zien we ja. nog steeds in films. Uh, ja, bijvoorbeeld een Marvel film staat ook in Medias les. Dat is ook uh, bij de, de ja. Hero's Journey past bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, er worden nu even wat uh, kanonskogels <laughs> afgevuurd, maar het is nog geen oud en nieuw hier. <laughs> nee, maar het, het helpt zeker wel uh, om ook een uh, literatuur achtergrond te hebben en om uh, bezig te zijn met deze bachelor natuurlijk, uh, wat betreft met Frank, omdat mm. hij heel erg goed snapt wat ik probeer te doen, zowel muzikaal als tekstueel ja. en daardoor uh, zijn we een, ook een verlengstuk voor elkaar in de studio. Ja. Dus als ik uh, A zeg, zegt Frank B. Uh, uh, als ik dan C zeg, dan zegt Frank D. Ja. Uh, het gaat heel natuurlijk en uh, het komt er altijd precies zo op, zoals wij beiden het willen eigenlijk. Ja. Uh, nou ja, jij, jij zegt, uh, je hebt zelf ook een uh, literaire achtergrond. Die zijn in mijn ogen een beetje dun uh, gezaaid in dit uh, land. Het valt wel mee. Er zijn ja. nog steeds wel wat, uh, wat mensen die Engelse literatuur gaan studeren. Of Nederlandse literatuur. Ja, in maar... de zin, maar ook met muziek dan. Uh, dat bedoel ik. Oh nee, ik hoor het uh, in Nederlandse teksten tegenwoordig niet zo heel vaak meer. Uh, natuurlijk is de Nederlandse traditie in de singer-songwriter is daar heel erg op gefundeerd. Dus ja. je hebt uh, mensen met prachtige literair onderlegde teksten als uh, Lennart Nijg met Boudwijn de Groot en ik vind zelf ook uh, bijvoorbeeld Robert Long, vind ik heel erg interessant. Ja. En dan heb je natuurlijk Shaffi, die ook uh, samenwerkte ja, ja, ja. met... Uh, ja. Dat is allemaal natuurlijk heel erg kunstzinnig. Maar ja, dat is wel... Wat minder geworden in de laatste paar jaren. Je hebt bijvoorbeeld iemand als Spinvis die het uh, heel erg poëtisch en eigen maakt. Ja. En uh, wat minder bekende artiesten zoals uh, Alcordaye. Ja. Um, maar het is niet echt vaak zo um, literair of ja. zo uh, poëtisch bedoeld als uh, over het algemeen in de single songwriter muziek. Dus daar probeer ik mezelf ook. Uh, een beetje te laten schijnen. Dus uh, dat, dat probeer ik me eigen te maken in mijn muziek. En dat is ook een groot deel ervan. Om uh, mezelf niet af te zetten... maar om mezelf wel... Uh, iets, iets nieuws te doen eigenlijk. Ja. Uh, ja, zie jij je over een tijd nog steeds delen uitmaken van dit label? Uiteraard. Ik wil er uh, altijd bij blijven. Dat is. Uh, ik, wil, ik wil Frank natuurlijk... Ik hoop dat mijn muziek beter wat uh, gaat gaan. Dat Frank ook een beetje aan me kan verdienen op een <lacht> gegeven moment natuurlijk. Maar uh, ja, ik voel me hier gewoon heel erg thuis. En ik wil hier graag blij, uh, bij blijven. Goed, dankjewel. Uh, jij bedankt. Folly finds a man. you fly low in the midst of spring so the ship without a sail could sail to sea again and the wind will show You have grown so old and bitter, you've grown tired of this sea of old recurring things all the young birds flying in, and flying out. Twee. Ja, dat was uh, niemand minder dan Jacob D. Edward. Uh, ik had ook een uh, gesprek. Nou, je hoorde het uh, in het uh, interview zelf. De knolskogels, die werden gewoon uh, in uh, die straat... Uh, daar waar de pius aan uh, ligt, gewoon afgeschoten. Dat op 8 oktober. En toen wist ik eigenlijk al... nou, dat wordt uh, rond de jaarwisseling dat ik dit uh, ga uitzenden. Dus dan is het nog functioneel ook... In dat opzicht, maar uh, we lieten ons daar niet helemaal door afleiden. In dat opzicht. Uh, overigens, Jacob D. Edward is al in zijn jonge uh, muziekleven al twee keer hier geweest. Eén keer onder de vlag van 3 voor 12 Noord holland Vloedgolf. Dat was uh, dit jaar. En het jaar daarvoor uh, was dat vlak voordat de boel op slot ging. Hadden we hem ook al hier uh, gehad. Uh, en Dat was de eerste keer. Um, bovendien weten we dat hij bezig is met een EP. En daar uh, zijn ze toch. Heel erg geduldig mee, want uh, de planning daar trekken ze zich toch niet zoveel aan bij King Forward Records. Ze vinden het belangrijker dat het uh, kwalitatief ook heel goed klinkt. En bovendien dan refereer ik naar het uh, gesprek uh, wat we vorige week hadden, bijvoorbeeld met Frank Bon zelf, uh, die ook in dit uh, gesprek ook een paar keer is uh, genoemd, want hij is uh, degene die achter King Forward Records uh, zit, uh, bijna eens eentje. Nou, niet helemaal hoor, er zitten toch een aantal mensen eromheen die daar ook uh, bemoeienis mee hebben. Maar het uh, zou wel fijn zijn als er dus ook nog wel wat mensen zijn die daar misschien enigszins uh, kaas van gegeten hebben... om datgene naar buiten te brengen wat ze ook op dat label laten horen. En dat uh, is wel nodig ook. Maar goed, uh, ik zou bijna zeggen hij heeft denk ik een beetje goud in handen. Dat is niet alleen met Jacob die wordt, maar die moet... Ja, dat is echt voor de fijnproevers. Maar goed, er is er eentje die. Tegenwoordig resideert hij in Hure, hier Hugo -waard, want daar woont hij. Maar uh, oorspronkelijk komt deze man uit Horen. En uh, ik heb hem zelf ooit, jaren geleden, zelf ooit nog eens een keer benaderd: van joh, wordt het uh, tijdens een keer om bij ons te spelen? Hij heeft toen één keer of een paar keer bij ons in de mailbox gekleverd. Uh, dus ik wist al van het bestaan van Joey Vriend. Want daar heb ik het over. Uh, daar wist ik al vanaf. Uh, totdat op een gegeven moment ook Frank Bond daar uh, nog ja, enigszins lucht van kreeg. Tenminste niet via mij. Maar gewoon dat hij bezig is. En dacht van deze man is ook heel bijzonder. En let nou maar eens op. Want hij heeft enorm veel gelijkenissen. Bijvoorbeeld ook, nou ja, gelijkenissen. Maar um, als je goed luistert. Dan zitten daar duidelijke invloeden van bijvoorbeeld Leonard Cohen in. En zeker bij deze single, die ook op dat album uh, te horen is... Uh, die hij het afgelopen jaar heeft uitgebracht. There for You van Joey Vriend. of them the clutches of my Van King Forward Records, maar er is uh, iemand die uh, tegenwoordig ook daar zijn materiaal op uitbrengt. Dat is Joey Vriend. Uh, Joey, uh, want uh, ja, de, je bent alweer uh, bezig al uh, materiaal te schrijven voor het uh, volgende album. Ja, liedjes genoeg, ik uh, probeer elke dag te schrijven. Ja. Even over dit label: Hoe, uh, wat, uh, wat is hier zo fijn aan? Nou, dit, het label laat je echt in, in je waarde en uh, ja, die begrijpt je muziek, ook al is het een beetje uh, niet per se commercieel, zeg maar. ja. en, uh, en we snappen elkaar gewoon, zeg maar. Uh, en ik het over Frank die dat label runt. Ja. Um, ja, het is een bepaalde klik ofzo. En, uh, en daarmee kunnen we zelf de juiste koers varen, om het maar een beetje zo te zeggen. Ja. Maar ik vind het wel een goede vraag. eigenlijk. Ja, het is gewoon een gevoel wat je bij iets hebt, weet je ja. wel, van... Um, ja. Iets wat je koopt, waar je een bepaalde gevoelswaarde mee hebt en waar je over een tijdje dan nog denkt van, oh ja, dat was op dat moment, zoiets. Ja, zoiets, ja, denk ik. Ja, het is een, ik, ja ik vind het echt een goede vraag. Maar het, inderdaad, het gaat, het gaat om de klik, de sfeer, wat er heerst ook bij het label. En uh, de muziek die ik maak, ik denk dat het een goede overeenkomst is. om zeg je dat? Ja, een goede klik heeft. Ja, is dat, Werkt dat dan door als, als je, in een, zoals Ruud Bakker van Bekersongs ook zegt, een warm bad, dat, dat je daar ook zelf als songwriter bij, wel bij vaart? Ja, want, want je hebt geen gevoel dat je druk ervaart of dat je wel je, gewoon jezelf kan blijven. Dat vind ik ja. wel belangrijk. En in de zin dat er niet een, een deadline of wat dan ook op staat? Of... Uh, nou, niet, niet per se deadline, want uiteindelijk moet je, heb je wel te maken met deadlines, natuurlijk als je een bepaalde datum met elkaar uh, overlegt, maar het is ook gewoon, uh, er is ook is gewoon heel veel ruimte voor creativiteit en voor, uh, voor de muziek waar het eigenlijk, waar het eigenlijk om gaat. Ja. Uh, die creativiteit is uh, wel bij jou wel, wel terug uh, te vinden. Uh, we hebben het eerste album, nu uh, zit je uh, op het moment dat we hier praten met Smile. Mm -hmm. Want ja, uh, wij, een je ook het idee dat, uh, dat Smile het ook moet gaan worden? Ja, geen idee. Uh, ik, <laughs> ja. Zo schrijf ik in mijn nummers niet. En, ja. uh, ik, uh, hij krijgt wel uh, goede reacties van iedereen. Ja. En uh, het album ook wel, maar het is iets andere sfeer, zeg maar. En ja, uh, ja ik probeer van allerlei soort liedjes en uh, ik breng het uit. Uh, Wanneer ik denk dat het gewoon goed voelt. En ik denk niet per se van nou, dat nummer kan het wel gaan worden, want je weet het gewoon niet. Ik had ook een keer een nummer, was dat uh, Radio 5 gedraaid? Dat was een van Dreaming was het op, uh, mm -hmm. van het album. En dat is eigenlijk totaal geen radioliedje. En soms ja, overkomt je dat ofzo. Ja. Dus je kan, je, soms denk je wel van nou, dat zal het wel worden en dan wordt het juist niet. Of andersom. Ja. Dus ik probeer gewoon te focussen op de muziek. En, uh, ja, en als de reacties tof zijn, dan uh, is het natuurlijk mooi meegenomen, ja. maar we gaan gewoon lekker door. Ja, um, even over jou, hè, want je, de, de vergelijking wordt soms wel eens gemaakt met Leonard Cohen. Uh, speelt hij een belangrijke rol? Um, hij speelt wel een belangrijke rol, maar meer in de zin van uh, gewoon je eigen stijl blijven volgen, zeg maar. Ja. En, um, ja, gewoon je gevoel bij jezelf blijven. En je eigen gevoel in je eigen nummers te kunnen neerleggen. En ik probeer gewoon echt bij mezelf te blijven. Ja. En uh, ja, geen concessies doen aan, uh, aan jezelf. Ja. Geen compromissen, gewoon uh, ronduit uh, dit ben ik en uh, dat is het. Ja, ik vind wel... Uh, daar ben ik ooit liedjes gaan schrijven. Omdat ik er zelf het meeste voldoening van krijg. En het meeste mijn eigen gevoel erin kwijt kan. Ja. En... Uh, ja, en als mensen het niet mooi vinden, dan maar niet. En, uh, maar ik ga toch wel door. En, uh, maar gelukkig heb ik heel veel goede reacties hoor. Dat, dat helpt natuurlijk wel mee. <lacht> ja. uh, door de jaren heen, dat, dat helpt natuurlijk wel. Maar ja. het is wel, ja, ik zal altijd wel bij mijn gevoel blijven. En ja. uh, per se, ja, want, uh, ik vind het, vind het woord commercieel ook niet zo fijn. Maar ja. ik probeer, daar denk ik ook niet over na. Nee. Ik wil gewoon mijn muziek maken en als het, uh, ja, daarvoor leef ik, zeg maar. Dankjewel. Nou, jij bent een.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 Zit er achter de lach? Is het uh, om... Uh, de schone schijn op te houden? Of zit er nog meer achter die lach? En uh, dat kun je ook uh, zien op die... mooie videoclip van Joey Vriend. Uh, want daar gaat het uh, eigenlijk over. Deze song uh, gaat min of meer... over de lach. Want er zit zoveel in verborgen. Uh, daarvoor hoorde hij hem zelf. Uh, nadat ik hem ook uh, wat uh, vragen heb uh, gesteld... over het uh, maken van muziek. En uh, de manier waarop hij dat doet. En hoe hij zich uh, ja, voelt binnen uh, het uh, hele verhaal... van het label King Ford Records. Uh, wat ook alweer uh, tien jaar uh, onderweg is. Ja, um, ik zei al, er waren een aantal nummers... Uh, want uh, dat uh, nummer wat ik uh, daarvoor van Joey vriend, was niet uit 2021, maar uit 2020. Uh, datzelfde geldt ook uh, bijvoorbeeld voor de, de nummers... van Jacob die Edward, Tempest en uh, Romance. Die waren ook uit uh, 2020... Alleen, Sincerely Jacob, die heeft hij dit jaar uitgebracht. Uh, maar ja, die hebben we vorige week uh, gedraaid. Hij had er best wel in gekund. Want als we het dan over de, um, het persoonlijke lijstje van deze jongen hebben... dan zou uh, Jacob Die Edward daar uh, ook op voorkomen. En zeker ook dit nummer. Uh, maar goed, er zijn soms wel eens een beetje verschillen. Er uh, zit hier en daar soms ook een tikkeltje een beetje een voorkeur in... als het uh, gaat over op, uh, uh, op het lijstje zelf van uh, wil ik dan toch nog een, voor de tweede keer horen in één week tijd. Ja, stiekem wel. Deze Joey Vriend heb ik dus ook vorige week uh, gedraaid. Wie het ook uh, heel erg goed doet op het uh, persoonlijke lijstje... maar dan niet over 2021. Maar wel uh, als het gaat om uh, graag nog eens een keer terug te willen horen... is dit nummer van Aion. Want ook zij heeft namelijk materiaal uitgebracht bij King Forward Records. En of er nog iets gaat komen, dat moeten we afwachten. The Circle of Blame. Van Oort heet zij voluit. Dit was ook alweer van een aantal jaren terug. Die ik geloof ik ergens in 2018 dat ze dit heeft uitgebracht. Circle of Blame. We spraken ook, of tenminste ik sprak ook met Ruud Bakker van Bekersongs. Ruud Bakker, Bakker staat uh, naast me, staan weer even voor de piers. Nu even hopen dat er geen kanonskogels worden afgeschoten. Uh, maar um, ja, jij bent ook een van de mensen onder Bekersongs uh, yes. die het materiaal uitbrengt bij King Ford uh, Records. Uh, Hoe lang doe je dat eigenlijk al? De plaat is uitgekomen in 2018. En even kijken, ja, het was al ongeveer anderhalf jaar eerder, dus 2016, dat ik uh, eerst contact kreeg met uh, Frank. Ja. Dus uh, sindsdien uh, loopt dat uh, zo'n beetje. Ja, want uh, jij zei ook, hè, hierbij, bij, uh, toen je op uh, begon te treden, hè, bij het begin en de introductie, het voelt als een warm bad. Ja, het is altijd hier leuk om te spelen. Dat, uh, het zijn uh, veel enthousiaste mensen, dus uh, dat is uh, erg goed. Ja, uh, uh, ja is, is, is dat, uh, zit dat hierin? Uh, zit, is het een beetje vingerspitsengevoel? Uh, wat, is, wat, wat is het uh, nou, wat het denk... zo aantrekt uh, om hier in de piers te staan? Of uh, is het uh, de omgeving? Hoe zit dat? Ik denk de, de mensen die zeg maar, uh, al uh, op, op uh, de, de King Forward X afkomen... Ja. en ook de, de songwriteravonden, zeg maar, uh, dat is een beetje gewoon het publiek wat hier uh, dan ook uh, vanavond is... En dat is gewoon erg, uh, ja, dat is gewoon heel, heel, hoe zeg je dat, begripvol luisterend uh, publiek. Dus dat is uh, heel fijn. Ja, uh, dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, jouw muziek zou je eigenlijk ook s'avonds laat op kunnen zetten. Maar er zit ook een extraatje aan, je moet goed naar de songs luisteren. Ja, dat is, dat is altijd, nou, ik, ik probeer ook wel dingen te maken die soort van ook op het eerste gehoor ook wel... Binnenkomen, maar waar dan ook nog wel weer een diepere laag in zit ofzo. Dus ik mm. denk dat het wel. Uh, ja, ik probeer het allebei te doen, maar ja. goed, is dus aan de luisteraar of het uh, ook ja. uh, echt zo is. Ja, hoe, hoe, hoe is het eigenlijk ontvangen, jouw muziek uh, tot, tot dusver? Nou, ik krijg vaak al uh, ja, gewoon enthousiaste reacties. En uh, ja, we blijven. Ik bedoel, eigenlijk uh, wel heel positief, dus in die zin. Ja. Um, en ook vanavond weer, dat is gewoon uh, iedereen, uh, ja, gewoon heel, heel fijn, luisterend publiek. Stil terwijl je speelt en uh, groetapplaus applaus uh, achteraf, dus uh, wat wil je nog meer? Ja, want, want dat, dat is eigenlijk ook een beetje waar jouw muziek eigenlijk ook uh, voor bedoeld is, hè? Om uh, toch ook het verhaal erachter een beetje te horen. Jawel, en uh, ook, nou ja, of gewoon luisteren, ook, ook, ook muzikaal zelf, zeg maar, dat, uh, dat het wel, uh, het is echt luistermuziek, ja. Ja, kunnen we ook nog wat gaan verwachten uh, de komende tijd van jou? We zijn nu even bezig met een beetje opnieuw nadenken. We hebben het afgelopen jaar op een aantal losse singles uitgebracht. En we zitten nu even een beetje op het punt dat we kijken van gaan we die met wat andere dingen die nog liggen ja. samen uitbrengen weer tot een album of een EP. Ja. Of uh, gaan we daar nog even mee wachten en eerst nog even weer een, uh, een extra single. Dus het is nu nog even niet helemaal duidelijk wat we daar precies uh, mee gaan doen, maar uh, dat we blijven spelen, dat is sowieso, dat staat buiten kijf en ik blijf ook schrijven, dus er komt, uh, er komt hoe dan ook, op een gegeven moment wil je wat, maar ja. in welke vorm, dat is nu nog even onduidelijk. It should be and now I know you're like a days ago, man. Now I've come to think of it. I know you're in the it. Ruud Bakker met de Bekersongs. Ook een stukje Liverpool in Volendam. Eén van uh, de mensen die ook op uh, hey, hey, hey, kickboard somebody, uitbrengt... Hey, hey. is deze, Roalf Haidt. Hey, hey, if you send somebody gonna find your way... make your way back home. Hey, hey, if you need somebody gonna find your way... ease your way back home. Hey, hey, do you believe that I'm the one... Love again? Do you know that I really could be a very special friend? I see the sparkle in your eyes as I whisper in your ear. Come on, tell me the truth now—is me, or am I not even here? It's when you say. Hey, hey, hey, hey, if I need somebody, hey, hey, hey, hey, hey, hey, if I send somebody gonna find my way, make my way back home, hey, hey, if I need somebody gonna find my way, ease my way back home, hey, hey, so now I wonder what, what is this all about? Do I really have to worry Or can I just twist shout Do you think I can make a chance Along this road Or do you realize I don't know how to carry a heavy load That's when I say Hey, hey, hey, hey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 Jazeker. Uh, hij is ook hier uh, geweest in juli van dit uh, jaar. Ook hij brengt uh, zijn materiaal uh, bij King Forward uh, aan de man, uh, om het uh, maar zo te zeggen. Uh, we sluiten dit uh, fijne uur af uh, met een uh, klassieker, maar dat is uh, uh, altijd als we een King Forward uh, Records uh, verhaal hebben. Dan doen we dat graag met een mooi nummer, het vlaggenschip van Actors and Liars van Alaska en... Daar komt hij dan weer, Never Cry Wolf, tot aan het nieuws van 9 uur.